Het NOS-journaal door Alt Megens. Arme patiënten mijden noodzakelijke zorg. VVD ook akkoord met minder JSF's. En de politie mag zich niet bemoeien met televisieserie. Patiënten met de laagste inkomens mijden soms de noodzakelijke zorg... omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen en apothekers uit achterstandswijken melden dat aan de NOS.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 De VVD kan er mee leven als er 30 tot 36 JSF-toestellen worden gekocht als opvolger van de F-16. Dat zei Kamerlid Vuik na een gesprek in de Tweede Kamer met deskundigen. De vorige minister van Defensie ging nog uit van 56 nieuwe vliegtuigen. Volgens Vuik hoeft het niet per se de JSF te worden, maar is ook een ander toestel nog mogelijk. Hij reageerde op opmerkingen van deskundige Colijn van het instituut Klingendaal. Die zei dat 30 tot 36 toestellen genoeg is om in de voorste linies van conflicten te kunnen blijven meedoen. Vuik wil nu eerst de visie van minister Hennis op de toekomst van de krijgsmacht afwachten. Wat we niet willen is dat dat ten koste gaat van andere krijgsmachtdelen. We willen niet dat uh, vliegen met een, een, een vervanger van de f nou echt ten koste gaat van de marine of echt ten koste gaat van de landmacht. De politie mag niet ingrijpen in de inhoud van televisieserie Dr. Tieners. De rechter vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden.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 Hij zei bij Dit is de Dag op Radio 1: zich niet in de beschuldigingen te herkennen. Ouderenbonden verwijten Krol dat sinds de komst van 50 Plus een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. De partij richt zich te veel op één groep en komt niet op voor andere mensen, zegt voorzitter van Splunder van de Protestants-Christelijke Ouderenbond. Krol is het daar niet mee eens. En wat moet je nou zeggen als het niet waar is? Wij zijn vanaf het begin af aan, kijk ook in ons verkiezingsprogramma, opgekomen voor de belangen van jongeren. Ouderen doen dat per definitie, want een ouder wil dat het goed gaat met zijn eigen kinderen en met de kleinkinderen. Er komt geen onderzoek naar het declaratiegedrag van oud-PVDA-staatssecretaris Kover Daas. Volgens het OM heeft hij als gedeputeerde in Gelderland niet zorgvuldig gehandeld, maar was er geen sprake van zelfverrijking. Verdaas trad al na een maand af als staatssecretaris van Economische Zaken... na ophef over zijn declaratiegedrag toen hij gedeputeerde was. De OM vindt dat Verdaas door af te treden... publiekelijk al verantwoording heeft afgelegd. Door de droogte en de wind zijn tientallen paasvuren verboden. De weersomstandigheden vergroten het risico op natuurbranden... en ook kan het vuur overslaan op huizen met een rieten dak. Met name in Gelderland en Overijssel is het al eeuwen traditie... om in het paasweekend een grote stapel hout in brand te steken.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, een goede 100 kilometer file. Bij Rotterdam staan de meeste files. De ongelukken op de A7, Groningen richting Heerenveen. Er staat tussen Boerakker en de Afrit Friese Palen nu 7 kilometer. A15, Gorkum richting Nijmegen. 9 kilometer vanaf Gelder-Malsen tot Echteld. De rijstrook is dicht na een ongeluk. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Deil via de regio Den Bosch. Op de A15, rotterdam Europort een aanrijding bij de Botlektunnel. Vanaf Pernis staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.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 Zes over vijf, goedemiddag. Ergens dit jaar moet er een beslissing komen. De JSF, de Joint Strike Fighter, de opvolger van de F-16, het gevechtsvliegtuig. De VVD kan leven met een lager aantal dan oorspronkelijk was bedacht. De VVD wil zeker kijken of er een luchtmacht mogelijk blijft. En hoeveel vliegtuigen, dat hoort u straks. We gaan eerst naar Cyprus voor het nieuws over de banken die maar niet open willen. Een spannende dag. Morgen voor Cyprus. De Cyprioten wachten of de banken weer opengaan. Op Cyprus wonen en werken zo'n 300 Nederlanders. Verslaggever Bart Kamphuis sprak met een van hen. Ja, ik ben Ellen Panayoto. Ik woon op Cyprus sinds eh, bijna negen jaar. We hebben een, een praktijk in een kliniek. Traumatologie, gynaecologie, de, de internisten zitten hier, zo alle specialiteiten die er zo ongeveer zijn... We behandelen natuurlijk de dus Cypriotische mensen die de verzekeringen hebben en die het natuurlijk ook kunnen betalen, want het zijn een zogenaamde privéklinieken. Is het. het is vrij rustig hier hè? Ja, het is uh, niet vrij rustig, het is heel rustig. Ja. <laughs> en uh, ja, dat verwacht je natuurlijk niet in een kliniek waar uh, de mensen eigenlijk uh, op dit uurtijd, het is nou even kijken, tien over elf, in Nederland tien over tien. Uh, ja, dat, dat is normaal gesproken hier een heen en weer. Maar de mensen zitten thuis en wachten af. Mm -hmm. En het is logisch. Mm -hmm. Het is super logisch. Ja. Ik bedoel, ik heb ook een, een bekende van mij die heeft een uh, meubelzaak. Nou, er is, er is geen beweging. Ze komen wel. Ze gaan echt heus wel zich laten opereren. Maar ze wachten nu af. Ze willen eerst maar kijken: van ja, komt die stabiliteit er weer? Hebben we het geld? Als de verzekering niet betaalt, moeten wij het betalen? Kunnen we het betalen? Eh, wat gaat er met mijn verzekering eh, gebeuren? Eh, dat zijn allemaal open vragen die gewoon de komende tijd eh, ja, duidelijk moeten worden, denk ik. Ja, en het is af te wachten als de banken open gaan. Eh, waar de mensen hun geld aan uitgeven, gaan ze het aan hun gezondheid uitgeven? Dat is de vraag. Hoe reageert uw personeel op, op die situatie, op het feit dat u straks misschien een salaris geeft... in de vorm van een cheque, en dat die cheque misschien niet geïnd of niet helemaal geïnd kan worden? Nou, er is veel begrip. Uh, het ging altijd slecht. Dus er waren ook al heel veel mensen die kregen niet op tijd hun salaris... of die kregen maar gedeeltes van hun salarissen... Nou bent u, u bent hier zelf naartoe gekomen om een uh, goed leven te krijgen. Ja, een stabiel leven. Ja. En toekomst voor je kinderen. Nu gebeurt er dit. De economie is verlamd op dit moment. Ja. De toekomst is uiterst onzeker. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, je moet positief blijven. Dat is ja. heel makkelijk om te zeggen. Ja, absoluut makkelijk om te Heeft zeggen. Heeft u een Maarten? plan B? Uh, nee, wij, gaan, wij blijven positief. Ja, hoe het nou precies in de details eruit gaat zien, ja, dat moeten wij ook al wachten. Nieuwe patiënt. Nieuwe patiënt, fris geopereerd. Dus er wordt echt nog wel gewerkt. Kijk, het leven gaat wel verder. Het leven gaat verder positief blijven. Dat is het, het, het parool. We hebben nog even gebeld met Connie Kees. Er is nog geen bericht over wanneer de banken inderdaad morgen weer opengaan. Eh, open Gebeurt dat, dan hoort u dat natuurlijk hier op Radio 1. Nieuws vanmiddag vanuit het Haga ziekenhuis in Den Haag. Dat staakt tijdelijk de hartoperaties. Dit omdat een hoog risicopatiënt bij een operatie... niet volgens protocol is behandeld. Dat vraagt om uitleg. Die krijgen van Marlijn Tasje. Goedemiddag. Goedemiddag. Van de Raad van Bestuur van het Haga Ziekenhuis. Wat is er gebeurd met deze patiënt? Er is een patiënt niet volgens protocol behandeld. Dat nemen wij heel serieus. De patiënt is inmiddels succesvol geopereerd, dus dat is belangrijk nieuws. De leiding van de afdeling heeft daarop ingegrepen. Wij voelen ons verantwoordelijk en vinden dat een ernstig incident gegeven de omstandigheden waarin wij wij zijn. En daartoe hebben wij besloten voorlopig de cardiochirurgische operaties te staken. Ja, goed nieuws dat deze patiënt inmiddels met succes is geopereerd... in een ander ziekenhuis, in Nijmegen, hebben we begrepen. Ja. Uh, maar slecht nieuws dat het zover heeft moeten komen. Wat gebeurde er voorafgaande aan het besluit om deze patiënt elders te laten opereren? De, het gegeven dat de leiding heeft ingegrepen dat niet volgens protocol is behandeld. Wat was dan dat protocol wat niet is gevolgd? Nou, ik, kan, ik ben gehouden aan dat ik over de casus niks mag uh, zeggen... Wij vonden het in ieder geval uh, zo belangrijk om in te grijpen. En op dit moment is de druk intern en extern uh, bij ons hoog. Wij willen geen enkel risico lopen. De hartchirurgie is een belangrijk vak met hoge risico's. En daartoe hebben wij dit besluit genomen. Ook om tijd te maken om uh, de nieuwe kwartiermaker de tijd te geven met alle professionals goed met elkaar af te stemmen. Ja, ik begrijp dat u omwille van de privacy van deze patiënt... niet al te uh, veel wil ingaan op de kwestie. Maar wij begrijpen wel via een woordvoerder van uw ziekenhuis... dat de patiënt al onder narcose was... toen dat, uh, het besluit voor de operatie werd teruggedraaid. Dat klopt. Ik, de, ja, ik herhaal, want ik mag echt niks over de casus zelf zeggen... dat uh, dat onderdeel was van het protocol... de privacy van de patiënt moet gerespecteerd... En uh, ja, wij, nogmaals, het is ook een ernstige. Wij, hebben het, uh, wij vinden het een ernstige incident. En daartoe hebben we dit uh, rigoureuze besluit genomen. Zeker natuurlijk in het licht van het feit dat uit onderzoek bleek dat de sterftecijfers bij hartoperaties. Uh, tussen 2007 en 2010 in het Hagen ziekenhuis flink hoger waren dan gemiddeld. Er zijn problemen geconstateerd tussen vier hartchirurgen. Uh, uh, een ernstige disharmonie. Iemand weggestuurd, een hoofdvervanger, en dan krijgen je dit je zou denken uw ziekenhuis uh, is een gewaarschuwd, uh, gewaarschuwde organisatie. Hoe kan het dan fout gaan? Nou, de, ik, ja, daarom de, de druk intern, extern is hoog. We hebben inderdaad over het onderzoek naar de disharmonie verteld. De cijfers uit het verleden, de onderrapportage daarvan gemeld. Dus vandaar dat wij ook zeggen van ja, de, omdat de druk zo hoog is, willen we de tijd. We nemen een aantal dagen de tijd om. Uh, ...goed met elkaar het kwartier te laten maken door de nieuwe leidinggevende. Zijn er mensen opnieuw op no no actief gesteld als gevolg van dit incident? Nee, dat kan ik... Uh, uh, nee. Nee? Of dat wilt u niet bevestigen? Of wat bedoelt u daarmee? Dat het niet zo is. Dat, dat niet, is niet naar is. aanleiding hiervan iemand dat non-actief is gesteld. Nee. Want u kiest er nu wel voor om alle hartoperaties te staken. Dat heeft toch altijd consequenties? Ja, dat is ook een rigoureus besluit. Maar nogmaals, net wat ik net zeg: de, de druk intern-extern is hoog. Het is een hoog risico gebeuren. Wij hebben een aantal dagen geleden gezegd dat het Haga Ziekenhuis staat voor patiëntveiligheid. Dat vinden we een groot goed en daartoe nemen we dit rigoureuze besluit. En wat is de dan die tijd... druk die zo hoog is? Is dat omdat mensen op de hartchirurgieafdeling uh, bang zijn om fouten te maken? Nou, het is een hoog risico gebeuren. De media-aandacht is natuurlijk enorm. Uh, onze mensen worden thuis gebeld. Ja, de druk uh, is hoog en dat, dat kan niet. Uh, en daarbij hebben we dan ook nog echt even de tijd om met elkaar... Uh, ook dat vertrouwen naar buiten weer te kunnen uitstralen. Daar oh. nemen we de tijd voor. Want is dat vertrouwen uh, intern nog niet hersteld? Het vertrouwen intern is aanwezig. Want we hebben natuurlijk intern steeds de vraag gesteld. Kunnen patiënten verantwoord bij ons komen? Daar hebben we steeds bevestigend op geantwoord. Nu gebeurt dat incident en dan grijpen we in. En dan willen we de tijd hebben om uh, dat we vertrouwen met elkaar... ook weer naar buiten goed te kunnen uitstralen. En waar gaan hartpatiënten nu heen als ze geholpen moeten worden? En niet langer bij u in het ziekenhuis? Wij zorgen dat er, als, het, als patiënten dat willen en als er een indicatie is voor dat het niet kan wachten... natuurlijk zorgen we dat de patiënten in een ander centrum geholpen worden. De mening van de patiënt is heel erg belangrijk. En de vier patiënten die vandaag zouden worden geopereerd... hebben ervoor gekozen om uh, te wachten totdat het, het centrum weer open is. Marlijn Tasje van het Hager Ziekenhuis, hartelijk dank. Een grote hobbel die de coalitie van VVD en PvdA dit jaar moet nemen... is de beslissing over een nieuwe straaljager als opvolger voor de F-16. De VVD wil al jaren de JSF, de PvdA juist niet. Vandaag zei de nieuwe JSF-woordvoerder van de VVD, Kamerlid Ronald Vuik... onverwacht dat de VVD best kan leven met maar 35 JSF-toestellen... en ook met een ander toestel dan de JSF. Een terugtocht wil Vuik dit niet noemen. Voor ons betreft uh, staat niet die 536 precies centraal, maar de vraag of we wel of niet minder toestellen zouden kunnen dan dat er nu over gedacht wordt. En wat ons betreft kunnen wij ook leven met andere getallen dan, uh, dan de, de, de 85 of de 68 of de 56 die nu genoemd zijn. Houdt Nederland dan wel een luchtmacht over? Uh, de VVD uh, wil zeker uh, kijken of er een luchtmacht uh, mogelijk blijft. Dat moet binnen de kaders van, uh, van de begroting. Nou ja, die, uh, die krimpt een beetje zoals we allemaal weten. Nou en als dan daaruit komt van dat de minister zegt ik wil graag die JSF hebben en dat moet met een lager aantal dan dat we eerst dachten, is dat voor de VVD wel bespreekbaar. Nou, is de VVD tot nu toe altijd de partij die opkomt voor die luchtmacht? Vindt dat de nieuwe straaljager de JSF moet zijn. Eerst werd er gesproken over meer dan 80. Toen werd het in de buurt van de 60, 50, nu 35. Het lijkt een beetje op een terugtocht. Kijk, de VVD ziet zelf een, de krijgsmacht, het liefst een veelzijdige krijgsmacht. We zoeken naar een expeditionaire krijgsmacht die op veel plaatsen in de wereld makkelijk in te zetten is, die flexibel is, die technologisch is. Maar op dit moment is wel, daar moeten we ook gewoon heel eerlijk over zijn, de budgettaire kaders zijn op dit moment echt doorslaggevend. En daar achteraan komt binnen die budgettaire kaders, wat wil de minister met onze krijgsmacht naar de toekomst toe? De budgetaire kaders. Gewoon simpelweg hoeveel geld, hebben we, hoeveel geld hebben we om erin te investeren. Maar ook hoeveel geld heb je nodig om ze dagelijks te kunnen laten vliegen. Eh, en eh, wat we niet willen is dat dat ten koste gaat van andere krijgsmachtdelen. We willen niet dat eh, vliegen met een, een, een, een vervanger van de f nou echt ten koste gaat van de marine of echt ten koste gaat van een landmacht. Dat is toch wel waar we naar kijken. Wat heeft de VVD het liefst? 35 JSF's? of 50 of 55 toestellen van een andere leverancier? We hebben niet een specifieke voorkeur voor, uh, voor JSF of voor wat voor toestellen dan ook. Waar het ons om gaat is dat de krijgsmacht een toestel krijgt wat ze nodig heeft... om haar toekomstige taken gewoon heel goed te kunnen uitvoeren. U zegt niet een voorkeur voor de JSF, maar dat was de afgelopen 15 jaar altijd wel het geval. Ja, maar we, we hebben niets tegen de JSF, hè. begrijp ons goed. De afgelopen kabinetten hebben voortdurend de JSF in de lucht gehouden, om het maar zo te noemen. Uh, we zijn een heel eind gekomen nu, we hebben testtoestellen uh, waar we mee vliegen. Dus uh, het, ik ga ervan uit dat als de minister met de toekomstvisie komt... dat ze niet heel lichtvaardig uh, tot iets heel anders zal komen. Maar dat, dat, ja, het kan wel. Ronald Vuik was dat van de VVD in de Tweede Kamer... in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Veel aandacht vanmiddag voor het nieuws... dat geldgebrek leidt tot het niet afhalen van medicijnen. Verslaggever Josephine Trehi is in Amsterdam-Noord. De Apotheek, hebt u al gehoord? Als u inschakelt om half vijf zo direct, horen we een patiënt. We gaan eerst naar de files. En een overzicht daarvan krijgt u van Kees Kwaks van de AWB. 125 kilometer file. De problemen zitten op de A7 Groningen richting Heerenveen. Dat is een aanrijding geweest bij de afget-Friese palen. Vijf kilometer file levert de top. De rechterrij de is dicht. De langste file in deze avondspits en de meeste vertraging is er op de A15. Gooi ik hem Nijmegen. Tussen knooppunt Dijl en Tiel staat 14 kilometer. Het was een aanrijding met drie personenauto's. De rijstroken zijn inmiddels allemaal weer vrij. Maar vanwege de lengte van de file is het nog altijd beter om om te rijden. Dat kan vanaf knooppunt Del, Dan rijdt u naar Nijmegen via de regio Den Bosch. Op de A15 Rotterdam-Europoort. Aanrijding bij de Bottlek-tunnel. De rechterrijstrook is nu dicht. En de file staat daarachter vanaf Pernis, ruim 5 kilometer. En tenslotte de A58, Bergen op Zoom, richting Breda. Een ongeluk bij Rukven. 3 kilometer file vanaf Roosendaal. De linkerrijstrook is dicht. Dit is tot half 7, het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer patiënten in achterstandswijken kunnen hun medicijnen niet meer betalen. Dat komt omdat hun eigen risico is verhoogd naar 350 euro. En omdat sommige noodzakelijke medicijnen niet langer onder de basisverzekering vallen. Josephine Treghi is in Amsterdam-Noord. En Josephine, we hoorden voorbeelden uit de apotheek. Maar we zijn natuurlijk verhoogd naar voorbeelden die uit de mond komen van de patiënt zelf. Ja, en als je die verhalen hoort, dan schrik je wel hoor. Ik uh, was vanmiddag bij een uh, man hier in Amsterdam Noord ook. Die moest op een gegeven moment maagzuurremmers kopen. Dat heeft hij besloten om niet te doen. Want uh, hij slikte andere. Maagzuurremmers heb je nodig als je medicijnen slikt. Hè? En dat kan heel heftig zijn voor je maag. Vandaar dat je dan ook maagzuurremmers nodig hebt. Die man heeft toen besloten om daarop te bezuinigen, omdat hij niet kon betalen. Met alle gevolgen van dien. Ik moest. Uh... Vorig jaar moest ik naar het ziekenhuis. Ik kreeg in één uh, was Op een zondag kreeg ik een hevig, hevige pijn in mijn maag. En die pijn die was zo erg dat ik het niet aanhield, met thuis. En toen heb ik gevraagd of mijn dochter me naar de eerste hulp... hier in het Bovrij ziekenhuis wilde brengen. Dat is wat er toen het gebeurd is. En wat was er? Uh, het was een gat in mijn twaalfvingerige darm. En hoe kwam dat? Nou, dat is waarschijnlijk een combinatie geweest van... een. Uh... Maagzuurremmers. En dan wordt het stress natuurlijk, wat ik ook net had. Ik ben werkloos, ik ben on dus ontslagen dan. En maar die Maagzuurremmers, die had hij moeten slikken? Die had ik moeten slikken, ja. ja. Maar ik dacht van ik ben sterk genoeg natuurlijk om dat niet te doen, want ik heb een vrij sterke maag wat dat betreft. Dus ik denk van nou, dat kan ook niet. Maar wat de maagzuurremmers ook betreft, natuurlijk, was natuurlijk de prijs die eraan is Je betaalt 15 euro, het wordt niet meer vergoed. Dus je betaalt 15 euro voor ongeveer 10 tabletten. Nou, van die te bleep, heb ik er ook gehad. Twee of drie zou ik dan moeten gebruiken. En de rest kan je gewoon weggooien. Mijn vrouw hebben ze kort geleden twee weken ook weer gehad. Dezelfde maagzuurhemmers. Ze hebben ook 14 euro zo veel betaald. Dat ze pijn in de rug had. Dat dus snap ik dan ergens ook niet. Ze hebben twee of drie gebruikt. En ik heb er twaalf kan ik terugbrengen naar de apotheek. Nou, tel uit. Je, nou, je winst wil ik niet zeggen. Maar tel uit dat jij een euro's weggooit heeft ja, voor u dus heftige gevolgen gehad? Ja, dat klopt. Ja, dat, voor mij het dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ja, als je dit verhaal zo hoort mm. van deze meneer... dit heeft zo'n impact gehad op zijn leven. Hij zit nu thuis, hij is bang dat het weer gebeurt... heeft last van smetvrees, moet letten op wat hij eet... en eigenlijk alleen maar door die beslissing om toen die medicijnen niet te kopen. Want Josephine, dit is natuurlijk één verhaal... maar er zijn veel meer voorbeelden. Hè? Wat hoor je zoal? Nou, in die apotheek dus, straks... Je kan het je bijna niet voorstellen, maar die apotheker die vertelde dat um, hij ziet vooral veel oudere mensen hier in de buurt die niet genoeg geld hebben. Die moeten bijvoorbeeld op een gegeven moment een klisma aanschaffen. Dat kost 1 euro. En die weigeren dat te doen en die gaan dan thuis aan de slag om dingen te verhelpen. Nou, hele heftige verhalen. En verhalen uit het uh, hele land. Jij bent in Amsterdam-Noord, daar blijf je. Je gaat als goed is straks naar een huisarts die dit uh, uh, nogal wat uh, vaker meemaakt. Uh, we hoor je straks, Josephine. Dank je wel. Zometeen blikken we terug op de dood van de Noorse schaatsleggende Halmar Andersen. Eerst muziek van Train. Can't swim, so I can't flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was coming. Van Train van een Alden California 37 Hill cars vs Single. Groot nieuws in Noorwegen. Schaatslegende Halmar Andersen is overleden. 90 jaar oud was hij. Andersen won op de Olympische Spelen in Oslo in 1952. Drie keer goud. Van 1950 tot en met 52 was hij zowel Europees als wereldkampioen allround. Een hele grote was dat. In 1952 was het kampioenschap in Hamar. Een afsluitende race ging tussen Halmar Andersen en de Nederlander. Wim van der Voort.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 Goedemiddag. Meneer Verkerk, u woont al jaren in Noorwegen. Daar is het inderdaad groot nieuws? Ja, zeker. zeker. Hij is een van de grootste alle, alle tijden op uh, wintersport-schaatsgebied. Uh, ja, uh, niet alleen met zijn successen, maar ook ja, op hoge leeftijd nog uh, uh, uh, uh, actief en bekend. Hoe, hoe wordt hij herinnerd vandaag in Noorwegen? Uh, nou, de meeste mensen uh, zijn een beetje in schok, want hij is, was net 90 jaar geworden had hij dus een paar pagines in de krant gehad. En wat ik een beetje vreemd vond, dat er een man geschreven had... dat zijn uh, grootste rivalen, vooral de Russen en de Zweden... die leefden niet meer. Maar hij was er een vergeten. En daar ging het net over in het programma. Wim van der Voort, die leeft nog. Want hij leeft nog, ja. Inderdaad, ook op ja, hoge en, leeftijd. Ja, precies. Maar... Wim van der Voort, die werd tweede. Die won alle 1500 meters vele jaar achter elkaar. En op de Olympische Spelen werd hij verslagen door Jan Randersen. Ja. En die nam ook dus van Kees Broekman twee medailles. Want Kees Broekman werd twee keer twee op de 5 en kilometer. Kijk eens op even. Op de Olympische Spelen dan, hè. De, de herinnering, precies 52. Um, ik heb even uitgerekend, maar u was tien toen hij die Olympische titels won. Uh, hoe herinnert u zich deze schaatser in die tijd? Nou, ik was toen pas tien jaar, dus ik wist er niet veel van. Ik begon eigenlijk zelfs schaats in 1957 en mijn grote voorbeeld was dus Kees Roekman en Wim van der Voort. En daarna natuurlijk Henk van der Grift. Ja, en toen was het een spelletje, zeg maar, toen werd het allemaal veel moderner met kunsthuisbanen. Maar wat, Jan Maranders reed bijvoorbeeld wedstrijden in Stavanger. Na de wereldkampioenschappen waren er 25.000 mensen aanwezig. Wauw. Op, op een meer, wat dus wat onder water liep, omdat het er zoveel mensen waren. Ja, want de omstandigheden waren natuurlijk toen heel anders. Een mooi verhaal wat ik heb gelezen over uh, Andersen is dat hij uh, zijn debuut, olympisch debuut op de 10 kilometer in 1948 in St. Moritz uh, is mislukt. Want hij kon niet finishen vanwege de slechte weersomstandigheden van het ijs. Dat waren nog de ja. tijden. Ja, dat waren tijden. Net als wij dus reden in hij met 25 graden onder nul. En uh, dat op een gegeven moment dezelfde, de functionaren en de, en de bobo's, die, die kregen het te, te koud op het huisje. Die hebben dus de 10 kilometer ingewisseld met een 3 kilometer. Dat was in 1967. Wat maakte deze Hammer Andersen nou zo'n bijzondere schaatser? Los natuurlijk van zijn, zijn successen die hij heeft behaald. Nou, het was een heel klein manneke. Had een heel mooie techniek. Het was een knokker. En wat daarna gebeurde, dat hij dus... Hij, hij, hij wordt hier in Noorwegen koning blij genoemd. Hij oh. lacht altijd en was altijd tevreden. En hij heeft daarna dus zeker twintig jaar in de zeemanswelvaart gewerkt. Over heel de wereld. Hongkong, Amsterdam, Bremen, noem maar op. En dat is een man die echt contacten met de mensen, de zeemensen ook de mensen. En dat was altijd grappig, hè? Hebt u wel eens gesproken? Ja, ja, ja. Ik heb met mijn vrouw doorgenomen hier. dat We waren in Haukessen bij een prijsstrijking. Vlak daarnaast waren we in 1975 bij een gymnastiekvereniging waren we uitgenodigd, ik als muzikant... en hij als conversee bij een mannequinshow. En dan kregen wij dus natuurlijk een beetje reisgeld en zakgeld. Ja. Want zoals het vroeger, als je nou kampioen wordt, ben je miljonair. Ach jee. Uh, maar dat, dat, dat geeft er niet om, ik wil het weer overdoen. Maar toen was dus in Maandel was uh, Jan Randers was dus de conversee... en ik was de muzikant op het orgel. En dan kwamen dus de dames en heren binnen in sportkleding... en de, en de, de, de winst van de avond van het publiek, dat ging dan naar de, naar de club van de, van de, van de, van de gymnastiek. D de herinneringen aan uh, Halmar Andersen, hij overleed vandaag, 90 jaar oud. Koning Blij werd hij genoemd, zo meldde Kees Verkerk vanuit Noorwegen. Ik dank u hartelijk voor deze herinneringen aan een groot schaatser uit Noorwegen. Alle luisteraars, nog een vrolijk Pasen. Bij deze doorgegeven, u ook.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 Het is 1 over half 6, door om met hoofdpunten. Patiënten met de laagste inkomens mijden soms de noodzakelijke zorg... omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen en apothekers uit achterstandswijken melden dat aan de NOS. Mensen halen bijvoorbeeld maagzuurremmers niet op... als ze laten geen labonderzoek doen. Huisartsenzorg wordt wel door de verzekering vergoed, maar sommige behandelingen vallen onder het eigen risico van 350 euro. Fractieleider Krol van 50PLUS noemt de kritiek van de oudere bonden op zijn partij Triest... Hij zei bij Dit is de dag op Radio 1 dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen. Oudere bonden zeggen dat er sinds de komst van 50 plus een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Volgens Krol is dat niet waar. De Europese Commissie heeft ruim 11 miljard euro van de lidstaten nodig om een gat in de Europese begroting van dit jaar te dichten. Anders kunnen volgens de Commissie niet alle rekeningen worden betaald. De huidige begroting is bijna 133 miljard euro. De Commissie had om meer geld gevraagd, maar heeft dat niet gekregen. En het Haga ziekenhuis in Den Haag is per direct gestopt met hartoperaties. Aanleiding is een incident met een patiënt... waarbij niet volgens het protocol is gehandeld, zegt het ziekenhuis. Het Haga ziekenhuis kwam eerder deze maand in het nieuws... toen bekend werd dat er meer patiënten overlijden na een hartoperatie... dan in andere ziekenhuizen. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weer, kreeg u van Peter Kuipers-Munneke. Het was vandaag een heerlijk zonnige dag. De lucht was strak blauw en de zon scheen uitbundig. Maar dat blijft jammer genoeg niet zo. Vanuit het zuidoosten drijven momenteel al wolkenvelden het land binnen. Het blijft wel overal droog. De vorst wordt vannacht wat getemperd door die bewolking. Het gaat 2 of 3 graden vriezen. Morgen, dan is er meer bewolking dan vandaag. Op de meeste plaatsen is dat sluierbewolking. Maar in het uiterste noorden en ook in het zuidoosten van het land is er kans op lichte sneeuw. De wind blijft uit het oosten komen, maar neemt nog iets in kracht af... ten opzichte van vandaag, tot kracht 3, 4 misschien. De temperatuur die komt uit op een graad of 4 à 5. En dan Goede Vrijdag en het paasweek-einde. Ja, dan zijn er wolkenvelden, maar er is gelukkig ook ruimte voor de zon. De wind draait langzaam van oost naar noordoost en neemt verder in kracht af. De thermometer die blijft steken op een graadje of 6... en verspreid over het land is er kans op een heel klein beetje sneeuwval. Kees Quarks. 130 kilometer file. Opmerkelijke zaken zijn de files op de A7 Groningen richting Heerenveen. Een aanrijding zorgt voor 10 kilometer file vanaf Leek tot aan de afrit Friese Palen. De rechte rijstrook is nog altijd dicht. Op de A15 goor ik hem richting Nijmegen veel vertraging na een ongeluk. Er staat 14 kilometer file tussen knooppunt Deil en Diel. De rijstrookken zijn inmiddels alweer een tijdje open. Toch kan het verkeer naar Nijmegen vanaf knooppunt Deil beter via Den Bos rijden. In de regio Europoort, op de A15 vanaf Rotterdam naar Europort, bij de Botlektunnel nog 5 kilometer na een ongeluk. En op de A58, Bergen op Zoom-Breda, 3 kilometer verder bij Rukven. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Wat mij betreft, een deal.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 Tijdens de nationale actie Samen tegen kinderkanker laten onder andere Guus Meeuwens, de Toppers, André Rieu en Frans Bouwer zich van een onverwachte kant zien. Doel samen met u bouwen aan een nieuw ziekenhuis voor kinderen met kanker. Een programma met verrassende optredens. Live bij de Tros om 5 half tien op Nederland 1. Krijg nu tot vier maanden gratis Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 120 MB. Kijk op ziggo.nl zakelijk Het is vijf over half zes. U luistert naar het NWS Radio 1 -journaal. We gaan verder met het nieuws uit België. De politie daar schoot gisteren een terreurverdachte dood... na een achtervolging op een snelweg in het zuiden van België. Het gaat om een 39-jarige Algerijn. Na de schietpartij doorzocht de politie zijn huis... en deed daar een omvangrijke ontdekking. In de kast zijn uh, verschillende wapens aangetroffen en uh, allerhande munitie. Maar ook doorheen het appartement uh, is er veel uh, paramilitair materiaal en allerhande benodigdheden aangetroffen. Uh, twee gasmaskers, een, uh, een uh, oorlogshelm, een kogelvrij vest die volledig geëquipeerd was. Doe maar, Joris van Poppel, onze Korsbrand, Wat was deze man voor plan? Veel in ieder geval had een enorme collectie wapens. Ze zijn net wat beelden vrijgegeven. Dan zie je een Kalashnikov liggen onder andere en heel veel kogels van allerlei tuigen. Ze, het zat allemaal verstopt in zijn appartement, maar ook in een brandkast die dan weer was beveiligd met booby traps. En daar kwamen ze gisteravond achter nadat ze hem op de snelweg hebben gedood, terwijl hij probeerde te ontsnappen aan de agenten. Ze denken, ze verdenken hem. Het is een terreurverdachte, uh, volgens de Belgische inlichtingendienst beraamde die een aanslag. Maar hoe, wat, waar, precies, dat is nog onduidelijk allemaal. Want dat is natuurlijk de, de grote vraag. Je kunt wel een verzameling wapentuigen hebben, maar was er ook een concreet plan? De Belgische politie noemt hem in ieder geval wel heel gevaarlijk. Ik heb vanmorgen gesproken, iemand, iemand van de inlichtingendiensten... die zei, we zijn, waren hem al, al maanden op het, op het spoor, deze man. We moesten hem nu wel pakken, omdat hij echt op het punt stond... om iets te gaan doen. Wat precies, dat willen ze dan niet zeggen, als dat al helemaal duidelijk is. Maar hij stond op scherp, eh, wordt gezegd. Dus de Belgen hebben, zodra ze dat eh, doorkregen... Hebben ze hem, eh, zijn ze hem gaan achtervolgen hij is geprobeerd... Hij uh, heeft geprobeerd te vluchten naar Frankrijk... maar onderweg op de snelweg in Henegouwen... net voor de grens met Frankrijk is hij dus uiteindelijk gedood. En hoe kwam de politie hem op het spoor? via een tip uit Frankrijk. Zo is het begonnen. De Franse politie had hem uh, aangemerkt als een terreurverdachte. En wist ook dat hij in Brussel zat. Vervolgens is de Brusselse politie zelf gaan, uh, zelf gaan speuren. En hebben toen ook, zoals ze zelf zeggen, een eigen dossier geopend. Wat waarschijnlijk betekent dat ze ook een vermoeden hadden... dat hij iets in België van plan was om te doen. Nou, vorige week uh, is die, uh, was hij betrokken bij een, een overval op een restaurant. En toen, zijn ze eigenlijk, toen hebben ze echt alarm geslagen hier in Brussel. Het was een restaurant in Anderlecht, in de buurt waar die woonde. Heeft hij overvallen. Niet vanwege het geld, maar vanwege de wapencollectie van de eigenaar. Uh, die had in zijn kluis behoorlijk wat wapens staan. Onder andere een Kalashnikov. Die is, hebben ze leeggehaald, die kluis. En toen dacht de politie, deze man is echt heel wat van plan... Die moeten we zo snel mogelijk van de snelweg halen. Hij praat natuurlijk niet meer. Hij is omgekomen bij die ontsnappingspoging vanuit België. Maar de grote vraag is natuurlijk ook. Uh, handelde hij alleen? Of is hij onderdeel van een breder netwerk? Zijn er signalen voor om dat laatste te veronderstellen? Ja, de, de signalen zijn er zeker, al was het maar doordat de, de Franse, het Franse gerecht er ook bij betrokken is... die verdenken hem officieel van het uh, de, de, de de deelnemen aan een terroristische organisatie... zoals dat dan in Nederland uh, zou heten. Welke organisatie dat precies is, dat is nog onbekend. Zat die organisatie in Frankrijk of in België, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat hij heel veel wapens had... en volgens de Belgische politie erg gevaarlijk was en binnenkort iets had kunnen doen... En dat hij nu dood is. Joost van Poppel vanuit België, dank je wel. De politie moet gewoon meewerken aan tv-series zoals Dr. Tienus. Al dus de rechter vandaag. Zodra ik meer over die zaak. Eerst Bob Marley. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien. En smiddags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Thank you. Wally jamming right back into the news. Want er is commotie over de SBS-serie Dr. Tieners over het gebruik van politieuniformen, politieauto's. En die ruzie tussen de politie aan de ene kant en de televisieproducenten aan de andere kant, die is vandaag beslecht door de rechter. De twee partijen waren het oneens over het gebruik van politieuniformen, want de politie wil vooraf weten hoe dienders worden neergezet. En als ze het er niet mee eens zijn, gebruik van uniformen kunnen tegenhouden. Maar dat ging de rechter te ver. Het is een afweging van de. Rechten van intellectuele eigendom, waar de staat zich op beroept. Het merkrecht op het politielogo en het auteursrecht op de politiehuisstijl enerzijds. En het grondrecht van uh, uitingsvrijheid anderzijds. En dat laatste weegt zwaarder. En waarom weegt dat zwaarder? Het belangrijkste argument daarvoor is dat het hier gaat om een werk van fictie. Het is overduidelijk een dramaserie...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 De rechter heeft gesproken. Eén van de series waar agenten er niet al te best van afkomen... is Dr. Tinus. De makers zullen inmiddels gerustgesteld zijn na dit kort geding. Verslaggever Martijn van der Zanden was vanmorgen op de set... en hoorde hoe de makers over de politie bemoeienis dachten. Op actie kom je aanrijden, stop je auto, stap uit... Drukte op de set van Dr. Tinus. Oké, okay, laat hem doen, nogmaals. Eerste positie. Tigo Gernand speelt hierin een klungelige agent. Ik ben de sukkelagent en er gaan heel veel dingen mis. En als het echt echt ernstig wordt of kwalijk of gevaarlijk, dan rent hij weg. Stop. Hoe belangrijk is het inderdaad voor jou... dat je een echt uniform aan hebt van de politie? Ja, het is hetzelfde dat ik mijn tekst half ga leren. Dat heeft ook geen zin. Ik, je moet er gewoon als een agent uitzien als je een agent bent. En ja, ik vind het heel vervelend dat dat zo gegaan is. Het deed me echt heel veel. Uh, Vooralsnog is dit goed, ja. Wat voor embleem heb je, heb je nou, nu aan? Heb ik, nu heb ik gewoon het politieuniform, maar dan van voor 92. 10 seconden voor, even tien seconden leeg shot. Eerst. De regisseur is boos dat de politie zich bemoeit met het script van een televisieserie. Nou, ze vragen daadwerkelijk, ook, want wij zijn ook met een aantal andere politieseries bezig, ze vragen daadwerkelijk om de scripts te lezen en dan die te beoordelen. En nou ja, vooral dat laatste is iets wat echt. Wat zeer onwenselijk is. Oké, okay, dames en heren, houd stil. Bedoel, als zij zich gaan bemoeien met hoe agenten zich in onze series moeten gaan gedragen, dan hebben we wel een probleem. Oké, okay, jullie zijn stil, dankjewel. Gaat-ie, opname. Als de politie gelijk krijgt, dan is Tigo bang dat het hier niet bij blijft. Ja, ik ben bang voor de slagersunie die mij binnenkort uh, achter uh, mijn hemd aan gaat zitten... omdat ik in het paradijs verkeerd uh, vlees heb staan snijden. We maken fictie, jongens. En, en anders moet je bij de documentaire zijn. En daar lopen de echte agenten rond. Dus als het daar niet goed gaat, begrijp ik, jongens. Maar blijf van mijn kleding af, godverdomme. En stop! Prachtig! Een nieuw wassen. Het verkeer. Richter van Kees Kwaks bij de ANWB scherpe kantjes van deze avondspitsen verdwijnen langzaam. De probleemgebieden waar we de ongelukken hadden... daar zijn meestal de rijstroken weer open. A7, Gronik richting Heerenveen, is dat het geval. Twee kilometer staat er nog tussen Leek en Boerakker. Ook op de A15, hem Nijmegen, gaat het langzaamaan wat beter. Tussen Del en Tiel west staat nog wel acht kilometer file. A50, Arnhem richting Os, bij knooppunt Ewijk tien kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A58, Bergen op Zoom Breda. Vijf kilometer nog bij Rukven, alle rijstroken zijn weer open. Het Overdik op Twitter. En de tweet van vandaag komt van apenstaar Daniel Lohus. 14.107 volgers en zijn 10.723ste tweet was deze. Is weer zover, gaan ze weer paasvuren verbieden vanwege de droogte. We laten ons gewoon de enige link met de voorchristelijke tijd afpakken. Zanger en componist Daniel Lohus, goedemiddag. Goedemiddag. waar uw opwinding? Wat zegt u? Vanwaar uw opwinding? Eh... Uh... Nou, nee, afbinding, Nee, helemaal niet. Nou, is weer zover. Gaan ze weer verbieden? En, uh, nee, nog... ik, had, ik had het geschreven. Er daar is weer zover. Gaan ze weer zo. <grijght> we lezen nee, ik het... Het, nee, ik snap het. Het is radio, dus het moet afbinding zijn. Nee, ja, ik ontzettend <grijg> zwaar ben ik mee. Hoor. Kijk, daar nee, komen we is... ergens. Nee, precies. Nee, het, het, is, het is elk jaar... Uh, het, het, het, het, ja, elk jaar denk ik dit van, jongens, doen nou even... Dat is, dat, wij doen dat al zo lang, die vaasvuur uh, stoken. En uh, nu opeens moet dat dan... Uh, allemaal uh, mag dat opeens niet meer en zo. En uh, ja, dat is een beetje overdreven, lijkt mij. Nou goed, dat, dat is dan de Drentse opwinding. Want het bleef niet bij deze ene tweet. Hè? Want deze vond ik ook wel aardig van u. Een tweet. Vele eeuwen zijn al uh, paasvuren ontstoken, wie er ook aan de macht was. En nu regeert de angst blijkbaar. Hashtag Ja, nou ja, ja, kijk, zo is het toch een beetje. Kijk, ze hebben dat altijd gedaan. En, en uh, dat is een hele oude traditie. En alles wat daar uh, bij hoorde bij die Smaatische traditie is inmiddels allemaal ingeleverd. Alle goden en alle gebruikenden en de taal ook grotendeels al weg. En dit was het laatste wat, wat we dus van uh, Rome wel mochten blijven doen. Het, het vuur uh, stoken, want dat was toevallig in dezelfde tijd als Pasen. Dus het kwam goed uit, dat is ook het licht van het feest. En nu mag dat dan opeens niet meer, omdat dan opeens is dat dan te gevaarlijk. Terwijl ik denk dat het veel gevaarlijker was, dan iedereen riet en daken had, maar goed. Terzijde. Oh, het is een teken destijds, dus dat uh, men veel te voorzichtig is geworden, volgens u. Het uh, is in ieder geval een, een, een, een aardig ding om naar te kijken dat het zo lang stand gehouden heeft en dat het nu verdwijnt. En wat ja. is dat dan? Ik denk dat de meeste mensen ook de paarsvuurstokers, een heleboel zelf ook niet meer zo heel goed weten waar, waar het nou uh, om begonnen was of zo. Het is niet zomaar een vuurtje stoken. Uh, en, en echt op, in het zak van land zie je het nog wel zo, dat, dat, dat de mensen uh, bijvoorbeeld gezichten zwart maken met het roes van het, van het paasvuur. En dat zijn hele oude vruchtbaarheidsbeelden en zo. En het, het, het gebeurt nog wel. En vaak zonder dat men helemaal precies weet waarom. En dat is, dat is jammer. Dus, ja. Ja, We... ja, dat vind, vind, ik, vind ik wel jammer of zo. Maar... Bent u zelf een liefhebber van paasvuur? U hebt u zelf al eens de fik gestoken zo'n paasbult? Ik, uh, ik mag het uh, graag doen. Ik, heb, uh, ik, mag, ik mag zelfs een keer het grote vuur uh, aansteken in Erika. Maar uh, ja, dat zeg ik. De, de, de, de traditie uh, wordt ook een beetje zo. Tegenwoordig hebben ze dan ook uh, harde muziek erbij. En dan worden er een Zuidfestijn en zo. Dat, is, dat moet het dan ook weer niet zijn. Dat maar is, zo, was het, zo was het vroeger toch ook wel wel? Wilde dansen, drank, wilde uitspattingen om dat feest ja, van vruchtbaarheid dat, dat, te vieren? Maar niet, maar niet een groot podium met, met allerlei licht En uh, dat het meer een soort... Het uh, mooiste paasvuur vind je... Vind je uh, nog wel in, in de kleine dorpjes in, in Twente en zo. En vlak over de grens in Duitsland. Dus het is schitterend. Dus het is ja. is een paasvuur voor u wel eens een mooie inspiratie geweest voor een lied? Uh, ik heb er nog nooit een lied over gemaakt. Wel eens een verhaal. En ook nog wel eens een keer een verhaal. En een keer een gedicht, geloof ik. Maar ik heb er nog nooit muziek aan nee. Ja. In ieder geval ook nog een relativerende tweet vanmiddag van uw account. Ach, wat ook weer een gelul van mij over die paasvuur. Sorry, ik trap er nog in ook. Het is niet zo moeilijk. Zelf doen. Ja, precies. Ik, ik trap er nog in ook dat bedoelte mee van dat, dat het dan ja, in de media komt van uh, ja, de paasvuur gaan weer niet door en dan ga ik daarop reageren. Terwijl, ja, dan, dan trap je het dus in. Je moet er je moet gewoon helemaal niks mee te maken. hebben hebt gewoon vuurstoken. Wat heb je te maken met, uh, met een wet of zo die dat verbiedt? Ja. Die, die, die wet is toch ook nog maar net ten opzichte van hoe lang de paasvuren bestaan. Maar, uh, maar meneer Looghuus, roept u daarmee de echte paasvuurliefhebbers op tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Nee, helemaal niet. Ik vind het gewoon welke, welke ongehoorzaamheid. Tegen, tegen wie moet je uh, zo'n woning afleggen? Dat is, dat is dan wel de vraag. Voorzichtig lijkt wel... zijn. Ja, dat, sowieso. dat lijkt me sowieso. Ja. Gaat u toen een mooi paasvuur dit weekend? Ik, ga zo... ik heb wel eens een paasvuurtje gehad, daar was ik heel ver van huis. En daar had ik gewoon een asbak met een paar lucifersstokjes en dat was mijn paasvuur. Dat, dat werkt wel, dat is al goed, weet je wel. Goed Als je voet... de goede gedachten er maar bij hebt. Zo is dat. Goed voor de vruchtbaarheid. Daar moeten we in blijven geloven. Al uh, honderden jaren oud. Daniel Lauhuus, dank u wel. Ja, graag gedaan. Tips voor de Twitter-rubriek laat ik graag op me afkomen. Een opmerkelijke tweet laat me weten. Mijn Twitter-account apenstaartoverdiek. Het lukt... Carla Bruni, maar niet om los te komen van de Franse politiek. Vijf jaar lang liet ze haar gitaar in de koffer... en haar muziekcarrière in de ijskast... omdat haar man president van Frankrijk was. Maar ook eh, nadat Nicolas Sarkozy het élysée paleis moest ontruimen... blijft de politiek Carla Bruni achtervolgen. Wat zoveel andere zangeressen voor haar bezongen... brengt Carla Bruni Sarkozy nu in de praktijk. Stand by your man. In een interview met De Krant Le Parisien kan ze er maar niet over uit dat haar man, voormalig president Nicolas Sarkozy, in de beklaagde bank is terechtgekomen. Abuse de la faiblesse d'une dame qui a l'âge de sa mère, je sais pas comment vous dire, c'est impensable. Ik kan er niet meer over praten, stamelt ze. De gedachte alleen al dat mijn man de zwakheid van een oude vrouw misbruikte, die de leeftijd van zijn moeder heeft. En toch is dat waar Nicolas Sarkozy van beschuldigd wordt. Het nieuws kwam vorige week ook voor journalisten als een donderslag bij heldere hemel. Le journal de 20h, Laurent Delaus. Coup de tonnerre provoqué par la mise en examen surprise de Nicolas Sarkozy voor abus de faiblesse. Sarkozy zou in 2007 bij de toen al dementerende Liliane Bettencourt zijn langs geweest om geld op te halen voor zijn campagnekas. Althans, dat wordt onderzocht. Hij zelf, zijn advocaten en u hoorde het ook zijn vrouw ontkennen. Carla Bruni gaf het interview omdat binnen een paar dagen haar nieuwe CD uitkomt: Little French Songs. Toen journalisten de songteksten alvast doorlazen, viel één liedje op: The Penguin je ziet een de aan de actuele president François Hollande, Alice Was de Penguin niet een toespeling op president Hollande? Geen kleur, slechts wit of zwart? Geen ja, geen nee, geen manier ook? En misschien een verwijzing naar het moment... waarop Hollande Sarkozy letterlijk uitgeleide deed uit het Elysee-paleis? Dat hij niet eens de moeite nam om de scheidende president en zijn vrouw... naar de auto te begeleiden? Voer voor speculatie op de Franse tv. U bent zeker dat het Holland Dat is een debiet. Het is niet zo De dat is niet echt aardig. Als je wordt uitgemaakt voor penguin, zeggen ze hier, de lachers op de hand. Carla Bruni ziet het met ledenogen ogen aan. De pinguin slaat op duizend mensen, zegt ze, niet op één specifiek iemand. De platenmaatschappijen zij had al besloten om de penguin niet de eerste single te laten worden. Vijf jaar lang heeft Bruni geen muziek gemaakt. Uit respect voor het ambt van haar man, zegt ze. Maar nu die geen president meer is... blijkt het voor haar toch moeilijk de politiek achter zich te laten. Carla Bruni, haar nieuwste d-verschijnt op 1 april. We hebben gecheckt, dat is geen grapje. Het is 7 voor 6. Freddy van is aangeschoven hier. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. We krijgen dadelijk een stuk wat nog vaster zit. En daar heeft vanochtend het schip uh, terug, uh, terug moeten keren in van dikte van het ijs. Dit ooit meegemaakt eind maart? Eind maart niet. Ik heb het wel eerder meegemaakt, maar uh, met paarse eieren zoeken in het ijs, dat wordt het niet. Ja, u hoort het vanmiddag mogelijk al hier op Radio 1. Het heeft nog steeds met het weer te maken. De ijsbreker die op het kanaal tussen Zwartsluis en Giethoorn moest worden ingezet. Dit stukje kwam van Radio Oost. De vooruitzichten voor het weer, want dat vraagt u zich nu af, die ja. hoort u straks om zes uur weer. Vaste prik. De CEO van de Bank of Cyprus is ontslagen als onderdeel van de herstructurering van de bank. Dat schrijft althans de BBC op de site. Janis Kipri heeft zijn ontslag bevestigd, maar zegt dat hij nog geen officiële brief heeft ontvangen, anders de BBC. Naar verluid heeft de trojka het vertrek van Kipri geëist. Gisteren bood een aantal bestuurders ook al hun ontslag aan, maar dat werd geweigerd. Morgen begint de rechtszaak tegen Jasper S. Verdacht van de moord op Marianne Vaatstra. Omroep Friesland heeft gesproken met een zwager van Marianne, Willem van der Veen. Waarom moest Marianne dit ook komen? En dan, en dan de manier waarop ik uh, ja, uh, Dat is zo moeilijk te aanvaren. En dat is zo moeilijk te begrippen. En daar wil ik daar antwoord op En Ik hoop dat we daar uh, uh, onkomende tonje antwoord op krijgen. En, ik, en ik, ja, ik zou het hartstikke mooi vinden... dat, uh, dat wij het, het wierenverhaal verhaal voor het moment krijgen. Van der Veen praat over de belangrijkste vraag die de familie heeft vanmorgen. Waarom moest Marianne dit overkomen? Dat is heel lastig te aanvaarden. En dat willen we graag weten, ook voor de vader en moeder van Marianne. De uitzending is vanavond te horen bij Omroep Friesland. De bezuinigingen in de Europese landen zijn slecht voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Er zijn onrustbarende uitbarstingen van aids en malaria geweest in Griekenland. En het aantal zelfmoorden in Europa, dat sinds 2007 daalde, stijgt nu weer. Komt allemaal door de crisis. De Britse regering mag de radicale moslimgeestelijke Abu Qatada nog steeds niet uitzetten... Onder meer de BBC meldt dat. Eerder had de rechter al besloten dat de terreurverdachte... niet mag worden uitgeleverd aan Jordanië. Maar daartegen had de Britse minister van Binnenlandse Zaken... hoge beroep aangetekend. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wil Katada uitwijzen... omdat hij een gevaar voor de nationale veiligheid zou zijn. Hij zou banden hebben met Al-Qaeda. Maar de rechters denken dat Katada in Jordanië... geen eerlijk proces krijgt waarbij bewijs een rol kan spelen... dat door marteling van anderen is verkregen. De rechtbank Limburg wil zo snel mogelijk gaan experimenteren met videoverbindingen... tussen gemeentehuizen en de rechtbanken in Roermond en Maastricht. Dat zei rechtbankpresident Pulles bij de sluiting van het kantongerecht in Sittard. Door de reorganisatie van de rechtspraak in Nederland verdwijnen de kantongerechten. Daardoor moeten mensen verder reizen naar de rechtbank. Die is bang dat de rechtspraak daardoor verder af komt te staan van de burger. De rechtbank kan dat tegengaan door in de gemeentehuizen recht te spreken... met een videoverbinding met de kantonrechter. De burgemeester van Sittard-Geleen heeft gezegd dat hij daar wel aan wil meewerken, schrijft L1 op de site. En mocht u zich al afvragen wat u gaat doen op, tijdens de zomeravonden, er schijnt ooit een zomer te beginnen, programmamaker Wilfried de Jong gaat dit jaar het tv-programma Zomergasten presenteren. De Jong presenteert onder meer het programma 24 uur met. Hier hoort u het begin van de uitzending met Hero Brinkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey hoor. Ja, goed. Ja? Ja, zeker. Nou, het ziet er fris uit. Ja, ik ben vroeg naar bed gegaan, want ik wist dat het een lange dag zou worden. hoe laat? Twaalf uur. Twaalf uur. Ik kwart over elf. Ben ik met je gezicht in mijn hoofd slaap gevallen. Ik heb helemaal niet geslapen Wil Fritte Jong, de nieuwe presentator van Zomergast. En dat duurt geloof ik maar drie uur, hè. Dat moet hij makkelijk kunnen doen. Wordt steeds Ja, hij is wat gewend. Ja. Zo is het. Inwoners van de gemeente Loppersum moeten van alle Nederlanders... de grootste afstand afleggen om boodschappen te doen. Gemiddeld wonen zij 2,5 kilometer van de dichtstbijzijnde supermarkt. Dat schrijft RTV Noord op de site. En die hebben het dan weer van RTL Nieuws... op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... hoeven maar 500 meter te lopen naar de supermarkt. Kijk eens aan.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 De maakt en onderhoud Nederland. Kijk op debouwmaaktet.nl, een initiatief van Bouwen in Nederland. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vlieg winkelen op vier.